De De top van GroenLinks heeft geen vertrouwen meer in het leiderschap van Jolande Sap, schrijft NRC Handelsblad. Zowel de partijtop als de rest van de Tweede Kamerfractie zou de positie van Sap onhoudbaar vinden. GroenLinks verloor vorige maand bij de verkiezingen zes van de tien Kamerzetels.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 Het zou gaan om een basis in de plaats Kuta, zo'n 10 kilometer ten oosten van Damaskus. Het schoolgebouw in Kerkrade, dat een week geleden werd gesloten vanwege scheuren in de vloer, blijft zeker tot het eind van het jaar dicht. Bijna 1700 leerlingen van een VMBO-school, een muziekschool en een instelling voor creatieve cursussen krijgen les in het pand. De VMBO-leerlingen kunnen tijdelijk terecht in een evenementenhal. De overige gebruikers hebben nog geen andere locatie gevonden.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 Voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Andorra en Roemenië... heeft bondscoach Louis van Gaal twee debutanten opgeroepen. Ajax-keeper Kenneth Vermeer en Feyenoord-aanvaller Ruben Schaken... zitten voor het eerst bij de oranje selectie. Daarnaast zijn drie spelers opgeroepen die Van Gaal eerder had gepasseerd. Ibrahim Afellay, Nigel de Jong en vooral Rafael van der Vaart... hebben indruk gemaakt op de bondscoach. Ja, Ik denk dat Van der Vaart in ieder geval, uh, zoals ik al voorspeld had in de Bundesliga...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 A ah, verkeersinformatie Er staat 6 kilometer viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Emnes en Bunschoten. En bij Den Haag is er een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens... op de N14 vanuit Den Haag naar Leidschendam. Tussen Mariehoeven en Voorburg is de weg afgesloten. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken...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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Hey, goedemiddag en welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vandaag schrijft ze Maria Goos. Na nou, lange tijd is ze weer met een serie op tv. Financieel journalist Roel Jans over de oneenigheid tussen grote Nederlandse banken. Toren C-actrice Maaike Meijer over de film Allemaal nette mensen. En het toneelstuk De Verleiders... De niets- en niemand ontziende columnist Marcel van Roosmalen... over zijn blik op Nederland... moeten alle agenten een stroomstootwapen krijgen. Een debat, zo direct. En ex-militair en NAVO-adviseur Frank Kapper gaat praten... over de gespannen verhoudingen tussen Turkije en Syrië. Natuurlijk, Barbara Barend over de sport, de column van Justus Van Oel. We gaan browsen met Bert Brusser, heel veel satire weer. En natuurlijk, heel veel live muziek. Vandaag, Marty's Graveyard. U krijgt de band nog zeker vier à vijf maal te horen. U kunt ook reageren. U kunt ons twitteren natuurlijk. Hashtag Avro VML. Of ons bekijken. vrijdagmiddaglife.afro.nl het is homeless bij de grote Nederlandse banken. Juist in tijden dat grote maatregelen genomen moeten worden... en ook boven het hoofd van de banken hangen lekker het mij niet eens te worden over hoe ze daarmee om moeten gaan. We praten erover met Roel Jansen, financieel-economisch journalist... en ook aan tafel Maaike Meijer, actrice die we onder meer kennen... uit de populaire serie Toren C. Uh, laat jij je voor, voor je werk eigenlijk, Maaike, inspireren... door uh, zaken als bankencrisis? Nou, niet zozeer de bankencrisis. Maar het komt overal vandaan, die ideeën die Margot en ik samen Want het gaat verzinnen. veel over uh, ja, scènes op kantoor en zo. Hè? Het gaat over scènes van kantoor vaak. Maar daar komt het totaal niet vandaan. Want bij ons kan het echt overal zijn oorsprong vinden. Ook buiten, op het strand, in een badkamer, op het toilet. Dus alleen je plaatst het in een kantoor. Waardoor het eigenlijk een, heel, een soort strak regimeachtig. dat je dat de hele tijd voelt. Zo'n 9 uh, to 5 achtig gevoel. En dat maakt het spannender. Je hebt ook een, dus een dat... stuk gezien wat raakvlakken heeft. met waar we het nu over gaan hebben. Over de banken. Daar gaan we zo alles over horen. Ja, Roel, ja. eerst even voordat we ook over de ruzie tussen de banken gaan praten. Griekenland. Ja. Vandaag zegt de, de Griekse premier. Uh, als wij eind november. Uh, of als wij nu eigenlijk. geen uh, toezegging krijgen voor nieuw geld gaat het eind november al fout. Schrik jij daarvan? Nou, het valt me nog mee dat het te pas eind november is. Ik had al gedacht dat het veel eerder, eerder fout zou gaan. Want ze hebben dus die laatste tranche, dat laatste bedrag... wat ze van Europa zouden krijgen, hebben ze niet gehad een paar maanden geleden. En dat betekent eigenlijk dat ze nu al op zwart zaad zitten. dan ja. moet je er rekening mee houden. De Griekse economie dus voor het vijfde jaar aan het krimpen is. Inmiddels een kwart van zijn economie is zeg maar, verdwenen, verdampt. En mensen zijn er enorm in inkomen op achteruit gegaan. En er is geen geld. De Grieken maken geen euro's. En ze maken ook geen drachmes. Meer, want die hebben ze opgegeven. Hij zegt, we staan met de rug tegen de muur, Totaal. de mensen kunnen ja. eigenlijk niet verder. Ja. Het leidt tot hele gevaarlijke ontwikkelingen, ja. ook opkomst van rechtsextremisme. Gaan ze dat geld krijgen, denk je? Nou, ik denk dat er wel weer een maal aan gepast zal worden, maar het blijft nog weer een keer, een, ja, het is net een soort carousel die maar doordraait en doordraait, maar uh, uh, het, het blijft hangen en wurgen. Ook voor Griekenland, maar ook voor de landen die, he, die tegen heug en meug telkens maar weer bereid moeten zijn he, om ze langere looptijd te geven, misschien wat lagere rente, uitspreiding van die, uh, van die obligaties die er uitgegeven zijn. Zo. Nou ja, dat Soort zaken. Uh, hmm. Nederland bijvoorbeeld zal het heel onplezierig gaan ja, vinden. Nou ja, we moeten het snel weten in ieder geval. Ja. Dat zal dan wel gebeuren. Uh, de ruzie tussen de Nederlandse banken. Ja. Financieel Dagblad, die kopte gisteren grote ruzie. Ja. Uh, dat hing al een tijd in de lucht? of? Ja, dat, uh, dat schijnt toch, toch wel een behoorlijke tijd in de lucht te hebben gehangen al. En je... Je kunt het misschien ook wel verklaren door het feit... dat die bankensector natuurlijk onder een enorme spanning staat. Hè. Het is misschien haast een soort psychologisch bestuurlijk proces... zou je kunnen zeggen, als de spanningen groter worden... dat uh, de, de deelnemende partijen onderling slaande ruzie gaan ja, krijgen. Terwijl ze juist nu één blok zouden moeten vormen, Eigenlijk toch? wel, ja. ja. Ze zouden met z'n allen misschien iets tegen Den Haag moeten doen... of tegen Brussel moeten doen, althans één front moeten vormen... maar er is dus helemaal geen sprake van. Daar Waar richten... gaat het over? Wat dat... nou, eigenlijk over van alles en nog wat. Uh, kijk, de Rabobank zegt, wij zijn een coöperatie... en geen uh, bank die aan de beurs genoteerd was vroeger. Uh, dus wij hebben een beter model dan jullie. ABN AMRO is van de staat, he, is van de minister van Financiën. ING heeft een grote staatsbemoeienis uh, be gekregen vanwege uh, het geld dat ze nodig hadden van, van, uh, van de overheid. Uh, ze hebben dus al hele andere posities om mee te beginnen. Dan is er iets als Rabo is de grootste bank in Nederland. Die is dus ook de grootste verstrekker van de garanties voor uh, spaargeld. Als er een bank omvalt zoals een paar jaar geleden DSB-banken moeten moet Rabo dokken. moet dokken. Ja, dat vinden ze natuurlijk vervelend. Nou, er komt iets aan van een Europees bankgarantiestelsel. Dat zou betekenen dat de Rabo dus daar ook weer voor zou voor moeten gaan opdraaien. Ja, mm -hmm. Dat geeft een andere positie dan ABN AMRO, die toch van de staat is. Dus wat er ook gebeurt, het komt uit de schatkist. Hè? Ja. Als er een strop zou zijn. Nou ja, dan heb je het grote probleem met de hypotheekmarkt. Rabo zit daar heel dik in, maar die heeft een andere voorstelling, andere voorstellen gedaan dan ING Bank bijvoorbeeld. ABN AMRO houdt zich een beetje gedijst. Ja, vroeger was dat de chique bank die in Nederland het, het bankwereldje aanvoerde. Maar ja, ja, we hadden de Nederlandse Vereniging van Banken, ha, hebben we nog steeds, ja, ja. die ervoor zorgde dat er met één mond gesproken werd. Maar ja. dat lukt nu niet meer. Nou ja, meer. die Nederlandse Vereniging van Banken was eigenlijk een verlengstuk van ABN AMRO, zou je kunnen zeggen. Oh. Dat waren de nette heren die nou ja, keurig met elkaar zo een beetje bedisselden hoe en wat. En dat brachten ze dan over naar Den Haag. De politieke vriendjes, de hoge ambtenaren. Dat, dat was nauw met elkaar verweven. Maar dat is niet meer zo. ABN AMRO is van de staat. Ze zijn eigenlijk niet meer zo prominent ook in het... In, in het sociale eh, middenveld, maatschappelijk middenveld. Ja, de Rabobank die zegt eigenlijk van... nou, we vinden jullie niet goed genoeg, we moeten te veel contributie betalen. Ze betalen een kwart van de contributie van die bankiersvereniging. En dat willen ze niet meer? Nee, daar hebben ze geen zin meer in. Dus, komt het ook uh, een beetje door de voorzitter, Boelestaal? Dat is ja, niet echt een bankenman. Nee, Boelestaal komt niet uit de bankwereld. Hij was commissaris voor de Koningin voor D66 in, in Utrecht. En ik geloof dat hij ook politiecommissaris of zoiets is geweest. Ja, het is iemand die uh, nou... Ja, wat zou ik zeggen? Hij heeft, hij heeft, hij heeft, hij heeft, hij heeft een behoorlijk grote mond. Ja. En je weet niet altijd of dat nou gedekt wordt... door kennis van zaken en ook niet door een soort ja natuurlijke achterban, achtergrond waaruit hij spreekt, omdat hij niet uit die bankwereld nou, hij slaagt er blijkbaar niet in om ze bij elkaar te houden. Uh, terwijl, zoals ik eerder zei, er van alles aankomt. Je zei het ook: uh, heel veel regels uh, waar ook kritisch op gereageerd ja. wordt. Hè? Er zijn ja. vanuit werkgeverskringen ja. bijvoorbeeld. Als banken aan deze regels moeten voldoen, gaat het ten koste van onze economie. Zit ja, dat maar in? Dat, nou ja, dat vond ik eigenlijk wel weer zo'n mooi lobbypraatje van het bankwezen. Dat hadden ze trouwens niet via die Nederlandse bankiersvereniging, maar via het VNO-NCW ingestoken. Uh, dat ze zeiden: kijk, als die banken aan al die de regels moeten voldoen en, en een eet af moeten leggen en toezicht en eh. Voorwaarden voor hun kapitaal. Dan kunnen en ze minder geld uitlezen. Wat dan niet? Dan kunnen ze geen geld uitlezen. Je kan ook kunnen zeggen: ja, Ruim nou eens je rotzooi op, op je balansen. Al die slechte leningen die ze nog steeds in Oemoe het goed hebben. Kijk eens naar de salariering, Kijk eens naar de omvang van je uh, personeelsbestand. Je kunt natuurlijk ook intern best wel wat bezuinigen en zo. Maar dus, uh, ze dat, hebben zelf die rotzooi ook veroorzaakt. Ja, in wat die regels voor Er zit er natuurlijk ook een zekere leed van maken. In dat die bankensector, die heeft jarenlang gedacht dat de bomen tot de hemel groeiden. Dat ze daar nu achterkomen dat dat toch echt niet meer het geval is. En dat ze in de hoek zitten waar de klappen vallen. Ja, en dan, uh, um, ja, dan is het natuurlijk heel pijnlijk... voor je dat zelfs je lobbyorganisatie niet goed voor je weet op te komen. Ze zullen strenger worden gecontroleerd, een terugcommissie. Uh, ja. ze, ze willen een bankiers-eet invoeren. Ja, die, nou, die gaat ingevoerd worden. Op 1 januari wordt die van kracht. Dus dan moet de top van het Nederlands Bankwezen... moet, uh, ja, ik weet niet, met de hand omhoog of zo, uh, hoe heet dat? Twee ik beloof omhoog. goed voor mijn klanten te zorgen. Te zorgen. Goed, netjes voor mijn klanten, te zorgen. Mike ja. Meijer die er nu al niet in, geloof ik. Nee, ik heb zo'n goede voorstelling gezien gisteravond, die ja. dit aanraakt. Okay. En daar heeft Pierre Bokma, die de hoofdrol speelt... die speelt Vijs, de, de, de, de, de crimineel, zeg maar. Ja. Die vanaf gisteren weer opnieuw voor het uh, vastgoedcrimineel... Ja. Het gaat over de vastgoedfraude. Het, um, het gaat me. over ja. de vastgoedfraude, het stuk De Verleiders. Ja. Maar die raakt dit aan in een monoloog die echt zo geweldig is... die fulmineert tegen... Alles, al het bankwezen, alle top... en. dat iedereen eigenlijk zijn handen gewoon was in onschuld. Maar eigenlijk. Gewoon en jij denkt, zo'n eet gaat daar helemaal niets aan veranderen. Nee, het grappige was dat dat dat, kennelijk, dat vertelde hij in de voorstelling ook. dat hij de banken ook. Uh, aanhaalt in, in, zijn, uh, in, zijn, in zijn verhaal. Dus de ABN en ik, maar ook de grote bedrijven. de Parmalats en goed. Alles haalt hij aan. Ja. Dat het eigenlijk alleen maar bestaat uit één grote graai-cultuur. En dat er één vrouw uit de zaal haar vinger had opgestoken en had gezegd: ja, maar niet de rabobank, we zijn toch echt anders. Die doen het niet. Ja. Wat? We, we gaan, je gaan er zo over door. God, dat het is dus allemaal hetzelfde was. Ja. Dus we lopen al vooruit op de recensie, ja. maar even over die eetdoorrol. Ja. Want, nou goed, Maaike, die gelooft er nu al niet in. Nou ja, e gaat zoiets het, helpen? Het is natuurlijk mooi en aardig dat ze dat gaan doen. En ik kan me voorstellen dat je je wel moreel verplicht voelt om zoiets te doen. Toen ik vroeger bij de padvinderij zat, vond ik het ook. Hè? Als je met je vingers zo bij je petjes. Ja, maar gestond, toen was je nog dan, heel jong. Ja, toen ja, was dan. ik acht, dus dat maakt niet zo. Ja, het is nogal een verschil. Ja, Wijvels, voorzitter van de commissie en, en, die dit voorstelt, die zegt onder andere... Uh, daarmee kun je ook tegen mensen als Scheringa, uh, Scheringa zeggen... jij mag vervolgens nooit meer een bank leiden. Nou, kijk, maar dat moet de toezichthouder zeggen. Dat had de, uh, AB, uh, had de Nederlandse bank of de AFM, hè, de toezichthouders hadden dat moeten zeggen... van Scheringa was niet geschikt om een bank te leiden. En dat had je misschien van andere bankiers ook moeten zeggen. Daar heb je zo'n eet helemaal niet voor nodig. Nee, er komt ook nog een tuchtrechtcollege boven... Te staan het. Althans, dat heeft de Tweede Kamer nu uh, gevraagd. En misschien, ik zou me niet verbazen als het nieuwe kabinet dat ook nog gaat invoeren. Ze worden ook echt, van die kant worden ze toch ook wel juridisch aangepakt in de bankwereld. Gaan die banken nog uh, er samen uitkomen, denk je, of blijven ze voorlopig verdeeld? Nou, ik denk dat. Nee, ik denk dat die verdeeldheid nog wel even door zal gaan. Ook omdat er binnen, niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen Europa zoveel op het spel staat voor die banken. Dat ze echt hun eigen posities nu aan het kiezen zijn. En ook zelfstandig aan het lobbyen zijn uh, in Den Haag, maar ook in Brussel. Tot zover dank. We gaan zo direct, zoals gezegd, door met Maike Meijer over de toneelvoorstelling en de film, allemaal nette mensen. Maar is muziek Marty Graveyard. Do you really want to dance, Marty Graveyard? Vind je het leuk? Laat het weten op onze Facebookpagina van Vrijdagmiddag Live. Vertel waarom jij bijvoorbeeld heel graag de nieuwste cd zou willen hebben. Want dan gaan we er twee verloten. Titel Summer Holiday van Marty Graveyard. De ja. Actrice uit het Torenzee-programma Maaike Meij. Welkom Maike En ook nog steeds natuurlijk Roel Jansen aan tafel. Roel, ken jij eigenlijk C? Ik ben niet zo frequente in televisie kijken. Nee. Het is het vierde seizoen toch alweer, ja. Hè? Ja. Maaike? Het gaat, ja. gaat hard. Het gaat hard, ja. En er wordt ook steeds beter gekeken? Ja, er wordt steeds beter gekeken. Dat is, dat is fijn, want... Ja, dat, dat is heel belangrijk kennelijk in deze tijd. Dan word je natuurlijk nou op afgerekend. Anders, anders word je weer geschrapt. Ja, bedoel precies. Je? Ja. Ja. Dus dat is heel leuk. Ja, het, is, het, het, het, het, het zijn hele absurde uh, uh, sketches die ook steeds extremer lijken te worden soms. Zowel als het gaat om, om seksuele grappen of poep- en piesgrappen en noem maar op. Ja, dan bedenk ik wel eens, is er niet een soort grens? Of het, uh, uh, uh, Hoe voorkom je dat op een gegeven moment het verrassingseffect weg is? Ja dat, dat daar ben ik eigenlijk nooit daar zijn we zelf daar niet zijn meer we eigenlijk nooit mee bezig. Maar het is meer zo dat je telkens probeert om weer jezelf te verrassen. Dus dan ga je elke keer wel een soort grens over en je denkt op een gegeven moment ook van nou er zit wel heel veel poep in deze uitzending, moet er dan niet wat Iets uit. Iets zo? Ja. Maar dat dat, dat dat dat is dan niet omdat je wil shockeren... want dat interesseert ons eigenlijk helemaal niet, maar meer omdat ik denk omdat je dan denkt van uh, uh, uh, uh, hoe kan je jezelf verrassen en en um, uh, hoe kan je steeds verder gaan in, in, in absurditeit? Want daar gaat het eigenlijk bij De ons heel erg om. Een functionele poep is het. Ja, het is... Ja... Nou ja, als, het, als, het goed, dan als het er al is. daarover ja. gaat, is het altijd het dat te functioneel te laten ja. Maar het is, um, het is nooit om te chockeren of nee. zo. Kijk, ons is vergaan. Want het, het is, dat is niet interessant. Ik vind het ook meestal eerder grappig dan chockerend. Uh, we hebben je niet daarom trouwens naar de film. Alleen maar nette mensen gestuurd. Ja. Naar het boek van Robert Fuisje, kende ja. je dat? Ja, ik had het boek gelezen. ja. ja. En, en wat vind je van de film? Nou, dat is natuurlijk. Ik vind dat een beetje het probleem met, met, met boekverfilmingen. Dat ik het. Uh, dat vind ik altijd lastig. Want er zijn eigenlijk bijna geen boekverfilmingen die ik heb gezien die ik, die ik goed vind. Dat valt tegen? Ja, behalve dan misschien uh, Life of Brian of, zo, of iets ja. wat je gewoon echt... Ja. Was denk, een dat een boek Dat is heel dan? goed gedaan. dat oh, is dus ook een heel bekend bijbe. boek. Oh. Ja. Nee, maar dat ik dan denk ja, nee, dat dat niet iets is wat ik... Uh, of bijvoorbeeld bij Harry Potter of zo, ja. dan denk ik altijd: ja, maar zo ziet, zo ziet Voldemort er toch helemaal niet uit. Ja. Dat, dat, dat dan heel daar erg. Daar kon je niet doorheen kijken. Je had een nee, beeld en gewoon. Nu, ah, ik bijvoorbeeld, die David, dat is een hele mooie de jongens. De hoofdrol. Vertel even toch kort waar het oh, over gaat. Ja, het verhaal, ik moet er helder zijn. Nee, geen, um, niet, nee maar goed, uh, de hoofdpersoon valt op zwarte vrouwen en komt uit een heel rijk, welgesteld... Uh, Joods milieu uit Amsterdam-Zuid. Ja. En hij valt op, op uh, uh, grote zwarte vrouwen met heel veel bling-bling uit de Bijlmer. En hij wil zo'n vriendin. Ja, nou, gewel, geweldig gegeven. En ja. dat in het boek, boek is dat ook heel leuk uitgewerkt. Maar hier had ik toch een beetje het idee dat, vooral in het begin van de film... dat het een beetje zo me door de strot geduwd wordt allemaal. Het dat wat? Je, nou ja, dat je dan, dan moet je zo'n schrijver... Ja die moet de lijn van dat verhaal kwijt. En dan, dan krijg ik het zo mee. Dan, kan ik, dan, dan, dan zie ik opeens een snit en zie ik hem zo heel geil... naar zo'n mooie zwarte vrouw kijken. Dan is dus de boodschap, oh, hij valt daar dus op. Maar we, we dat, dat moeten, heb we niet gevoeld. We moeten even onderbreken, Maaike, hou oh. vast. Uh, we gaan even naar Hans Andring gaan, want ik geloof dat het nieuws... uit Politiek Den Haag is, Hans. Ja, en dat nieuws dat is dat uh, Jolanda Sap van uh, GroenLinks besloten heeft... om uh, haar uh, positie hier in Den Haag als fractieleider van GroenLinks uh, op te geven. Er is zojuist een uh, verklaring uitgekomen bij uh, GroenLinks. En daarin staat, uh, schrijft Sap... Nu het partijbestuur het vertrouwen in mij opzegt, hetgeen ik zeer betreur... zie ik geen andere mogelijkheid dan mijn functie als politiek leider fractievoorzitter en kamerlid van GroenLinks neer te leggen. Ik doe dat met pijn in mijn hart. Uh, ja, dat is wat zij in haar verklaring zegt. En dat is natuurlijk het gevolg van uh, ja, het tumult, de onrust die er bij GroenLinks is... die eigenlijk meteen al begon nadat uh, Sap uh, Femke Hansma opvolgde als uh, fractieleider. En... Uh, heeft geresulteerd in een hele slechte verkiezingsuitslag. En dit is uh, de laatste zet in dit verhaal. Ja, dat het partijbestuur vertrouwen opzegt, is ook toch nieuw, althans voor mij? Ja, um, morgen dan, dan is er een partijraad van GroenLinks. Daar zouden uh, ja, de kaderleden, de leden van GroenLinks... de verkiezingsuitslag evalueren. Daar zou ook officieel de commissie onder leiding van André van Es... aan de slag gaan om te kijken wat er allemaal mis is gegaan... de afgelopen periode bij GroenLinks. En uh, daar zal ook vooruitgekeken worden naar de toekomst... Nou, en in de aanloop naar die partijraad is er natuurlijk veel gepraat... ook door het partijbestuur uh, met veel leden en kaderleden, bestuurders van GroenLinks in gemeenteraden en provincies. En daar is het beeld naar voren gekomen... dat uh, ja, GroenLinks geen vertrouwen meer heeft in het functioneren van Jolanda Sap. En uh, die conclusie is ook overgenomen door het uh, partijbestuur... En um, daar heeft Sap dus de conclusies uitgetrokken... dat haar positie daarmee ook uh, onhoudbaar is geworden. En heeft ze vandaag gezegd dat ze ermee stopt. Ja, Ze hebben natuurlijk zwaar verloren bij de verkiezingen. Nog maar vier zetels over. Enig idee wie haar op gaat volgen? Nou, dat zal uh, iemand uit uh, de fractie moeten zijn. Uh, dat is dus erg overzichtelijk geworden met vier man na de verkiezingen. Ja. Uh, als Sap weggaat, dan komt uh, degene die op nummer vijf staat... Die uh, komt in de fractie, dat is Linda Voortman. Die uh, zat al in de Kamer, maar die kwam dus na de verkiezingen niet meer terug. En als je naar die vier kijkt, dan ligt het voor de hand dat uh, Bram van Ooyek, de nestor van uh, deze vier mensen, dat die uh, voorlopig in elk geval uh, het roer in handen gaat, uh, gaat nemen. Ja, hij zou hier vandaag zijn voor een debat, maar kon niet. En wellicht, wij snappen nu ineens waarom. Ja, Wordt hij dan die ook, conclusie eh, zou ik ook trekken. Ja, ja, ja, ja. Nou, goed. Ja, je wou nog wat zeggen? Nou ja, meteen toen hij op de lijst kwam staan... Um, werd er al gespeculeerd van uh, waarom uh, hebben ze Van Ooyek binnengehaald. Waarom staat hij op nummer twee? Want, uh, ja, uh, Heel hoog. Ja, precies. Waarom staat hij op nummer twee van de lijst? Dat doe je meestal met iemand die zijn sporen in de fractie al heeft verdiend. Nou, dat was bij Van Ooyek niet het geval... En waarom staat hij dan toch zo hoog? Dat werd dan al gespeculeerd. Dat zal ermee mee te maken hebben dat als die uitslag inderdaad zo slecht is... als toen al een beetje voorspeld werd... dat in het geval van een leiderschapscrisis hij Jolanda Sap kon opvolgen. Dat schijnt dus nu te Dank Dankjewel tot zover, Hans Andringa. Het gaat even dwars door de recensie van de film Allemaal nette mensen. Verrast door het nieuws? Heel kort. Uh, nou, Helaas niet, want het was natuurlijk wel duidelijk dat ze het misschien niet zo goed gedaan had. Maar nee. weer, weer zo'n vrouw minder in de politiek, vind ik wel jammer. heel erg. Vol. Ja. Nee, het was desastreus wat GroenLinks heeft laten zien de afgelopen twee jaar. Dus ik... Ik kan me goed voorstellen dat ze de, de eer aan zichzelf houden, aftreedt... en uit okay. de Kamer vertrekt. Ik zou denken, misschien wordt uh, Lisbeth van Tongeren wel de nieuwe fractieleider. Dat is nummer drie van de lijst. Die komt van Greenpeace. Dan kunnen uh, Diederik Samson en uh, zij kunnen dan mooi een beetje sparren... over hoe het, het, het vroeger bij Greenpeace was en <laughs> over het milieu, ja. Ja. ja, nou goed, we kunnen inzetten. Uh, we gaan even door over de film. Want uh, Maaike, ja. je zei al, van, ja, ten opzichte van het boek valt dat dan tegen. Ja, maar dat expliciet nou, misschien verteld, nou, het is iets he? te veel dan, dan dat, dat helemaal uh, duidelijk, naar, uh, duidelijk die lijn volgen en dat je dat allemaal zo meekrijgt in voice-overs. Yeah. Dat vind ik vervelend. Dat, dat, dat wordt heel vaak gedaan in Nederland. films. Of het boek was heel veel te doen, dat het racistisch zou zijn. Het zou, zou uh, negerinnen afschilderen als lustobjecten, dat soort dingen. Ja, daar en zo. heb ik allemaal totaal geen last van. Nee. Gaat dat nee, hier is, weer is, gebeuren, een ode denk je, met de film? Het is juist een ode aan... Nee, zodra ik, uh, uh, nee, ja, dat, dan, dan was dat al wel gebeurd. Nee, want het is dan niet anders dan het boek. Maar wat ik wel heel leuk vind, is dat op het moment dat, zeg maar, die hele bijl, maar die hele sfeer, alle alles, de zwarte samenleving, die film inkomt. dan wordt het heel leuk. Dan nou, krijgt het enorm veel vaart en wordt het, krijgt het een soort spirit. Dan en, kom je op die feesten waar al die dikke negerinnen ja, ook dansen ja, en zo. Dan, dan, dan, dan, dan, is, dan, dan krijgt het gewoon zo, het wordt zo feestelijk. Dan dat wordt het film ook veel beter voor en mij. Een wereld die jij kende, overigens? Nee, helemaal niet. Niet juist? Nee, nee. Uh, de, totaal niet. En dus daar het... wordt het dus interessant? Ja. Dan okay. ze, uh, de, de, toch nog even het uh, toneelstuk. Want uh, nou, je hebt al gezegd dat je het hartstikke goed vond. De Verleiders, met dus ja. onder andere Pierre Bokma. Ja. He, wat heeft... Het gaat over de vastgoedfraude, hè? Het gaat over vastgoedfraude. Heeft het jou dingen verteld of geleerd die je niet wist? Ja, nou, de preciezigheid wist ik daar niet van. Mijn vader, die is bouwkundig ingenieur, die zit al in de, komt uit de bouwwereld... en die heeft mij vroeger wel eens proberen uit te leggen... dat het altijd al zo geweest is. En dan kwam hij met getallen, met... Het handje klap. Ja, en dan snapte ik dat nooit. En in, de, in uh, uh, George van Hout, die overigens een uitmuntend script heeft geschreven... echt heel erg knap. Naar het boek die, over de vastgoedfraude? Naar het boek, ja. maar ook met z'n allen hebben ze er heel erg aan gewerkt, heb ik begrepen. Maar dat, dat is, dat is heel helder uh, uh, verteld, krijg je als kijker ook heel duidelijk in de zaal mee hoe dat precies zit, want je krijgt grafieken te zien. Anders snap je het namelijk gewoon niet. Maar het is een soort handjeklap, met bijvoorbeeld dan 20 miljoen, en dan, uh, en dan kan jij mij facturen sturen, zodat het niet lijkt alsof dat, nou ja, zo, ik ben nou, daar heel slecht in. En dat gaat allemaal ten, in, ten koste, ik, onder andere van mensen die meededen aan een Philips pensioenfonds. Ja, en, uh, en de belasting betalen, en uiteindelijk ja. wij allemaal dat bouwfonds, één grote corrupte zooi, zeg maar. En wat mij zo verbaasde, is uh, uh, dat uh, het OM kennelijk zo laag gestraft heeft en zo uh, met een argument van... zo ging dat in die wereld. Omdat zijn mensen Nou, er zijn verschillende straffen uitgedeeld. Ik begreep dat er eentje was van 240 uh, uh, uur taakstraf. En er is er eentje geweest die heeft vier jaar gezeten. Ja, die mensen die moeten gewoon nooit meer vrijkomen. Er ze hebben veel af kunnen komen. Ja, soms hebben veel afgekomen. En gisteren ja. op de dag van de première is dat proces dus weer hervat. Dus het is niet alleen een goed geschreven voorstelling... maar ik heb ontzettend gelachen. Nou ja, ik had het net al over Pierre Bok... maar die tilt dat ook nog naar een heel ander niveau... En uh, het, is, uh, het is ontzettend actueel daardoor... doordat dat proces opnieuw open wordt Speel. gebroken, ja. zeg maar nu. Omdat hij eerst ongeneeslijk ziek was. Je leest klaar, al die krantenberichten vijs. nu in ineens... deze... Ja, ja. ja. ja. V zeggen ze dan altijd, ja. maar hij is veroordeeld. Dus fascinerende, hij mag ja. Ja. fascinerende vent. Ja. En Pierre Bokma is een soort duivel. Het is ja. ga, gewoon verschrikkelijk hoe hij dat doet. Lees je die krantenberichten nu anders? Uh, nou, nee, Ja, dat weet ik niet. Nee, ik vond het gewoon uh, ik vond fascinerend. En... Ik als leek in die materie, want ik heb het boek niet gelezen over de vastgoedfraude, heb het toch wel meegekregen en ook ontzettend moeten lachen om. Om die absurditeit. Dat je denkt dat, dat dit kan. Je gelooft het bijna. niet. jij hebt het boek wel gelezen. Ja, ja, ja ik vond het is, fantastisch. En je gaat uit, oog, te, te ik ga zeker naar het toneelstuk toe. Ik vind het ook heel interessant dat het nu eigenlijk binnenkort, in korte tijd. twee toneelstukken over de financiële sector. of financiële schandalen zijn gemaakt. We hebben eerst de prooi gehad. en nu dus dit: ja. uh, de verleiding. Uh, het leeft dus enorm. En het betekent dus dat er. Ja, er zijn nog wel meer schandalen. ook in de financiële wereld. die zich lenen voor bewerking tot toneelfilmen. gaan ze maar door. Ja, maar We ook de krokodillentranen krokodillen, ja. die er worden in, in die rechtszaal zijn vergroten. Dat wordt ook allemaal vormgegeven. Dat je inderdaad ziet dat mensen zeggen van ja, maar ik heb vrouwen, ik heb kinderen, uh, ja. ik wist het niet. Ik ben het met Mark eens, van in de Verenigde Staten zouden die mensen 30 jaar hebben gekregen. Ja, waarom is dat Levenslang? niet hier? Ja, ben ik ben niet met het. of 150 jaar of zo. Nou, dat is misschien wel heel ver. Nou, de hoofdrolspeler die, die had ja. uh, niet zoveel spijt in zijn eerste commentaar. Die zei, zo ging het gewoon in die ja, wereld. Ja, zo ging het gewoon. En Ze ja. zijn in een hoger beroep gegaan, dus je moet maar zien hoe het afloopt uh, juridisch. Wij ja. gaan, en tot slot vraag ik even aan je Mike, want we vraag ik altijd: als je moet aanraden, onze luisteraars. gaan naar de film of gaan naar het toneelstuk. Welke wordt het dan? Ga naar het toneelstuk. Ga naar het toneelstuk, ja, helder. Zeker. Dankjewel voor je recensie, Mike en Meijer. Gaan Dank ook, dan. Roel Jansen. En wij gaan luisteren naar het uh, NOS-journaal, Onno Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Jolande Sap vertrekt als partijleider van GroenLinks. In een verklaring op de website van de partij zegt ze dat ze geen andere mogelijkheid ziet nu de partijtop het vertrouwen in haar heeft opgezegd. NRC Handelsblad schreef aan het begin van de middag... dat de partijtop van GroenLinks vindt dat de positie van Sap onhoudbaar was. GroenLinks verloor vorige maand bij de verkiezingen zes van de tien Kamerzetels. Jolande Sap leidde de Tweede Kamerfractie van GroenLinks sinds december 2010. Haar opvolger moet uit de Kamerfractie komen.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 een van de beroemdste architecten van het land. Hij tekende onder meer voor het Guggenheim Museum in New York. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat bij 1 brugge 2 kilometer. Op de A76 alleen richting Aken. Tussen knopen ten esse en de Duitse grens 5 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden aan de Duitse kant. De N14, de noordelijke randweg Den Haag richting Nam, is dicht tussen was naar een voorburg en dat komt door een aanrijding. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een goedemiddag. APPLAUS. Welkom terug. Vanuit op de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct schrijft de Maria Goost die na lange tijd weer terug is met een serie op tv. Maar eerst. de nacht was het dan zover. Het eerste presidentiële debat tussen Obama en Romney. Wat vinden de kennis er in Nederland van? Aan tafel twee mensen met een tegengestelde voorkeur. Ten eerste de heer Walter Bordeel. Ja. U bent vervent aanhanger van de zittende president Obama. Ja. En u hebt in uw pyjama gekeken woensdagnacht? Ja. En was u tevreden over de prestaties van de president? Ja. U vond dat hij de toch wel scherpe Romney goed tegengas bood? Ja. Goed. Uh, naast u zit de heer Casper Hondenbrood, junior... die juist zeer geporteerd is van de Republikeinse kandidaat. Klopt dat? Ja. En uit het volgende gesprek is gebleken dat u Romney... als de winnaar van dit eerste debat beschouwt. Dat vindt u nog steeds? Ja, ja, ja. U heeft beide in de VS uh, gewoond? Ja. Uh, u, meneer Bordeel, werkte als vrijwilliger in een homeless shelter. Ja. Zou u zeggen dat u door dat werk dichter naar de standpunten... van de president bent gegroeid? Ja omdat u zag hoe onrechtvaardig het huidige zorgstelsel in de VS voor met name de armere Amerikaan is, en hoe genadeloos het verzekeringssysteem, waarbij de macht volledig in handen is van de verzekeringsmaatschappijen, voor juist die mensen is. Ja. Juist, meneer Hondenbrood, u, u is het anders vergaan. Ja. U was twee jaar een zogeheten trucker. Ja. En u bent daardoor naar het Romneykamp getrokken. Ja, ja. En u vindt dat Obama een onverantwoordelijke wissel trekt op de kleine zelfstandige Amerikaan. Ja. En u bent voorstander van enorme belastingverlagingen voor die categorieën. Ja, ja, ja. ja. ja uh, u, meneer Bordeel, vindt dat dat soort beloftes van lasterverlichting... onverantwoordelijk en niet waar te maken zijn? Ja. Maar u daarentegen vindt dat de invloeden van de federale regering... teruggebracht moet worden omdat Amerikanen hun eigen boontjes kunnen doppen? Ja. Godzaam, meneer Bordeel, uh, de oordeelde Romney als winnaar van het debat. U bent het daarmee oneens? Ja. U bent het met die beoordeling wel eens, neem ik aan? Ja. Kunnen we in het volgende debat vuurwerk van de zijde van Obama verwachten? Ja. Ik word gek. Meneer Hondenbrood, zonder te inhoudelijk te worden... want dat ligt u bl de, blijkbaar niet zo. Denkt u dat Ronnie op deze overwinning voort kan bouwen? Ja. Tot slot. En voordat ik blind in het rond ga meppen... vragen we altijd, meneer Bordeel, meneer Hondenbrood... zit er iets in de argumenten van uw opponent? Nee. Oh, dank u en wegwezen. Sanne wallen -Fries, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman, hoorde u. Ze is de meest gelauwerde en bekroonde scenario-schrijfster van dit moment. Verantwoordelijk voor hits als Oud Geld, Cloaca, Familie, Pleidooi. En toch moet ze vaak ook nog leuren om haar werk op tv te krijgen. Maar het is haar weer gelukt, want dit ja, nee, uh, volgend jaar moet ik zeggen, maken we kennis met de dokter uh, Robert. Ja. De titel is inmiddels alweer anders. Ja. Namelijk? Ja. Uh, de titel is uh, nu... Voorlopig ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Kijk aan. Broer. Maar die kan niemand onthouden dus <laughs> het wordt waarschijnlijk Toch Fink. weer dokter. Oh. Nee, nee do dokter willen we er niet in. Niet? Want het, het, het wordt uh, waarschijnlijk Fink, hij heet Fink. namelijk Finkelstein en ze noemen hem Fink. Okay. Dus dan wordt het vink. Ik heb het genoteerd, na een lange periode van afwezigheid... in ieder geval Maria Goos, want daar hebben we het over... en die hoorde u, is er weer met een serie terug op tv. Even vooraf, vanavond is in Utrecht natuurlijk het grote uh, film en tv gebeuren. De Gouden Kalveren worden nee. uitgereikt. Enig idee wie daar gaan winnen? Nee. Ik heb helemaal het niet. Nee, niet. Nee, ben ik heb... je hem niet mee bezig geweest? Nee, helemaal niet mee bezig, nee, geweest? Niet meer bezig geweest. Nee, want het, het, ook tv-programma's... Uh, kunnen een gouden kalf krijgen. Ja. En de... ik hoorde dat een van de grote kanshebbers... is de nieuwe serie Barslet. Die heb moet, ik nog, niet gezien? Die moet ik nog op heb? tv ja. komen. Nee, die moet nog op tv komen. Maar die is al mm -hmm. wel gemaakt. Die ligt ook al een tijd op de plank. Een fenomeen dat jou niet uh, onbekend mm -hmm. zal zijn. Uh, het is een serie waar ik, waar ik begrijp... zes jaar aan gewerkt is. Dat is vrij uitzonderlijk, toch? Zes jaar door de schrijver? Of door een heel team? Nou ja, dat, dat antwoord moet ik schuldig blijven. Maar zes jaar lang hebben ze erover gedaan... om uh, die serie nu uh, zo dat te krijgen lang. dat hij op tv is. Dat is wel lang. Half maart komt uh, Fink. Uh, dat is acht keer 25 minuten. Dat was eigenlijk twaalf, De bedoeling was 12 keer 45 minuten. Maar inderdaad, omdat we geen geld hebben gekregen van het Mediafonds... moest het allemaal ingedikt. Dus dat uh, is een heel ander concept geworden. Nou, daar ben ik twee jaar geleden... Mee, drie jaar geleden toch wel mee begonnen, ja. Ja, en dat is ook al lang eigenlijk. Dat misschien. is lang, want, want, dan, want je, je moet naar een producent, die moet je overtuigen. Je moet een heel dik boekwerk inleveren bij het Mediafonds over wat je er allemaal mee wil. Ja, wat niet de serie is, maar dat zijn eigenlijk allemaal andere argumenten ja, waarom ja, je die serie ja, ja, ja. Ja, waar heel veel, nou We gaan er nou zo direct eh, over door, hoe dat werkt, waarom dat zo werkt en of het goed is dat het ja. zo werkt. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matthijsen over je heeft geschreven nadat nou, ze googelde op je naam. Or. sure. Maria schrijft niet in de ochtend. Ze gaat eerst naar de sportschool of met haar honden naar het bos. Maria, ma, ma, Maria. En komt ze daar dan iemand tegen? Zit ze meteen op een terras en is ze lost? Maria, ma, ma, Maria. Komt ze niemand tegen? Nou, dan moet ze wel. There's no escape aan het scenario. Maria, ma, ma, Maria. Verzint van alles, zodat ze niet hoeft te beginnen. En de zelfhaat die daarbij hoort, is heel groot. Maria, ma, ma, Maria. Is ze eenmaal begonnen, laat ze niet meer los. Maria, ma, ma, Maria. Wordt hemelhoog blij, of kan wel, Jan? Maria, ma, ma, Maria. Felle rode Maria, krullen koppert zachte ma, grijze bos. Maria, Maria, ma, ma, Maria. Ze overleeft het slechte scenario ma, ma, Maria, van Maria, kanker. Maria, ma, ma, Maria. Maria Tegenwerking Maria, ook door Maria, veel commissies. Maria, oh, ze maakt veel vijanden Maria, bij de publieke Maria, omroep. Maria. Ma, ze wordt vaak Maria, afgewezen Maria, door zakkenvullers Maria, zonder Maria, visie. Maria, ma, Ze is een Maria, kunstenaar Maria, van de elite ma, Maria, die maakt nooit Maria, troep. Maria, oh, ma, ma, alles Maria, vertelt Maria, Maria haar Maria, verhaal. Maria, ma, ma, Maria met een menselijk Maria, gedrag ma, als fascinatie. Maria, ma, ma, Maria met Maria, veel succes, Maria, haar werk ma, is monumentaal. Maria ma, Maria, ma, ma, denk aan pleidooi, Maria, oud geld, kloaka ma, en familie. Maria, ma, ma Maria binnenkort haar Ma comeback Ma op de televisie Ma dus. De financiering bleek nogal Ma een zware topper. Ma. Oh. <tries> maar na televisiedrama drama Ma dokter Deen Ma en dokter Tiennes, Ma is het nu dan eindelijk tijd voor dokter Robert Fink. Hoera, hoera, hoera, hoera. hoera. Sanne Mathijssen, Ferenke en Milou van Bodegaaf, over mijn gast Maria Goos. Je vond het mooi? Ja, vond ik mooi, ja. En, en klopte het ook? Uh, nou. Ja. <laughs> <laughs> nou, inderdaad, maar dat weet elke schrijver. Beginnen is uh, een hel. Dat, ja. Uh, ja, dat is. En daar uh, heb ik het vaak over met uh, collega's. Hoe kan dat nou dat, dat datgene waar je het gelukkigst van wordt. Het schrijven. En, schrijven. Dat je daar zo tegenop ziet om te beginnen. Het is, ja, we snappen het zelf ook allemaal niet. je ja, hebt iemand het die is... ook steeds uitstelt, geloof ik, hè, voordat je begint. Uh, ja, en als ik dan eenmaal ben begonnen, dan, boem, dan gaat het. Dan gaat het als een trein. Ja. En schrijf je dan heel lang door? Ja, schrijf ik heel lang door. En dan ben ik ook heel erg gelukkig. Het geeft me ontzettend veel. We ja. vroegen een goede vriend van jou, Gijs Scholte van Aschat, naar jouw werkwijze. Hij zei dit. Bij vroeger, toen we in Maastricht woonden, dan... Ik woonde in hetzelfde huis, ik woonde boven haar. Dan nam Maria steeds mensen uit van straat mee in huis. Dus ik heb nou zo iemand leuk. Ze dachten, oh god heeft ze weer een oud vrouwtje van straat gehaald. Weet je wel, want, dan heeft ze weer ineens een idee voor een verhaal. Zo werkt ze wel. ik ze het vreselijk om lachen. Oh, oh, oh. Nog steeds? Nou, uh, dat had eigenlijk niks met schrijven te maken. Want toen wist ik nog niet eens dat ik schrijver was of zou worden. Maar ja, ik kwam vaak mensen tegen die... Uh, bij iemand naar binnen moesten. Dat... Bij iemand naar binnen moesten? Ja. Die... En dan zei je, kom maar bij mij binnen. Ja, dat wel. Ja, dat, <lacht> dat wel ja. En, en dat leverde dan inspiratie op? Ja, dat ook. Dat ook. Maar het was niet de bedoeling. <lacht> dat is, ja, als jij toch in een winkel staat, iemand in de winter... Uh, op een stoepje ziet zitten, een keurige mevrouw zonder schoenen aan... Mm. dan zeg je toch, mevrouw, Neem je niet mee? is er iets? En, uh, toen zei ze, ik heb zo'n zin in een boterham met pindakaas. Ze <laughs> zei, nou, ga er maar mee. Want jij had gelukkig pindakaas in. Het, maar doe ja, je dat ja. nog steeds? Ja. Echt? Ja. Drie weken geleden belde er iemand aan. Uh, Anita, een enorme, kolossale vrouw. En die zei, uh, uh, ik heb net mijn opa begraven. Ik zei, god, wat erg, wat vervelend voor je. Maar waarom bel je nou bij mij aan? Uh, wil je geld? Ik dacht, want daar zal ik, ik zal het verhaal een beetje kort houden, dacht ik. Want daar zal het al op uitrijpen. Ze ze, nee, helemaal niet geld. Ik wil troost. Want die wist dat jij dat gaf? We, ik weet het ook niet. <laughs> ze komen ik, op je af. Ik weet het ook niet. Ja, nu helemaal, nu je dit zo vertelt natuurlijk. Nee, het mag echt niet meer gebeuren. Want okay. Peter werd heel, die zat in bad en ik zei tegen mijn vriendin. Mijn vriendin zei, ik moet weg. Maar nou zit je met die gekke vrouw hier. Ik zei, haal Peter uit bad. Want die moet zorgen dat ze niks van de tafel jat als ik in de keuken sta. Maar leidt, je, kunt, je kunt het wel weer gebruiken later dan. Ja. Dat ja. weer wel. Ja. Later zag ik het trouwens een paar weken later. Zag ik een paar huizen verder staan. Oh, dus, toch wel. Ze gaat niet alleen naar jou. Dat is dan nee, weer een nee, hele nee. geruststelling. Ja. Ja. Dan heb je uiteindelijk, onder andere door dit soort ervaringen... schrijf je een stuk. Eh, dat is al heel wat. Hè, want eh, aan het schrijven toekomen, dat is een hele drempel. Maar dan moet je het vervolgens weer verkopen en die omroepen. En daar ja. werd ook over gezongen. Dat is minstens zo'n grote, zo niet grotere barrière. Of ja, niet. daarom heb ik het ook heel lang niet gedaan. Want uh, toneel is een veel prettiger wereld wat dat betreft om, te, om in te werken. Dat is zo eenvoudig. Je gaat naar iemand toe of je produceert het zelf. En uh, huppakee, klaar. Maar bij televisie, ja, het gaat ook over heel veel meer geld... Maar ik moet zeggen, nu in dit geval met Vink, heeft de Vara gezegd... en ook uh, Bart Reumer, die toen nog bij de TV, die, uh, netcoördinator was. Hij is nu al weer weg, helaas. Wij willen per se dat het er komt. Dan doen we het zonder geld van het Mediafonds. Ja, want die wilde niet meedoen, hè? Nee. nee we Mediafonds... belden het Mediafonds, Hans Maarten van der Brink. Die zei onder andere, ja, we kunnen geen uitzondering maken op basis van naam. Ook niet voor Maria Goos. Ja, dat vind ik toch een beetje gek. Ja? <laughs> nee, dat, dat, is, dat is wel... Dat, enerzijds vind ik dat terecht. Anderzijds... Uh, uh, is het zo, en dat heb ik zo ook uitgelegd... Uh, je leest dat er misschien niet zo aan af. Het moet, uh, het moet... Ik heb ook voor hun speciaal een hele aflevering helemaal uitgeschreven... omdat ik zei, je moet het wel heel goed kunnen, een scenario lezen. Maar dat is toch een beetje hun taak ook? Of niet? Ja, maar, nou, maar dat is ontzettend moeilijk. En dat kunnen ze toch niet nee, goed? Nee, nee, dat kan niet iedereen even goed nemen. Hij verwees nee. wel weer door naar de omroepen. Hij zei, ja, eigenlijk moet, heeft Maria Goos zo'n naam... want dat zei hij er wel weer bij... Uh, dat die omroepen eigenlijk ongezien jouw kaart brand zouden moeten hebben. Ja, geven. maar dat, dat doen ze ook wel. Alleen, uh, ze kunnen het niet altijd betalen. Omroep hebben steeds minder geld. Moet, moet het systeem veranderd worden, denk je? Um, nou, dit is wel een heel ingewikkeld systeem. Hey, als je hey, bijvoorbeeld naar eigenlijk... Denemarken kijkt... Ja, hè? Daar, daar wonen maar 5,5 miljoen mensen... Ja. maar daar heb je dan al die successeries, ja. Borgen, The ja. Killing... daar begrijp ik, hebben ze één grote pot... Ja. en kunnen die series dus heel veel geld kosten. Ik geloof wel 8 ton per aflevering ja. of zo. Het systeem is daar ook een beetje eenvoudiger, omdat ze aan één persoon drie jaar lang uh, de volmacht geven om uh, iets goed te keuren of niet goed te keuren. Nou, dan weet je, dat is wel een beetje. Dat is in ieder geval overzichtelijker, want dan weet je dat is zo iemand. Nou, dan hoef ik de komende drie jaar daar het niet te proberen. Niet te zijn, of juist wel. Ja. Um, ze hebben veel meer geld. En ik weet niet hoe het televisiesysteem. Maar niet is het in mijn... totaal. Hebben ze meer geld? Hè? nee. Nee. Maar wij hebben meer omroepen. omroepen precies. Nou, kijk, dat, dat zou nou toch echt wel eens een keertje... Het, dat zeg ik al jaren... het BBC-model zou toch echt doorgevoerd moeten worden hier. Als het, ja, op de helling met het uh, publieke omroepenstel? Uh, nou, het publieke omroep moet wel blijven, maar... Niet al die omroepen. Niet al die omroepen, niet die verzuiling. Nou, ze gaan fuseren, dus dat scheelt alweer een beetje. Dat scheelt al Althans, een beetje, als, ja. het, als het doorgaat. Zou jij uh, bijvoorbeeld, als het je niet zou lukken... om bij die omroepen of het mediafonds geld los te krijgen... zou je ook stukken schrijven gesponsord... En wat heeft dat dan voor consequenties? Nou, dat je bijvoorbeeld een blikje Heineken erin moet schrijven. Dat, ja. mm. Of andere merken Amstel of uh, noem ja, maar op. Je ja. mag nooit inmerken. Ja, je moet erin schrijven. Maar, um, maar hoe? B bedoel, moet ik bedoel, moet, moet dan iemand zeggen: ik zit nou zo'n lekker biertje ja, te drinken? Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, het, het kan toch worden. heel goed uitkomen als je over een alcoholist schrijft of zo. Ja, dat vind ik, toch wel, dat vind ik, dat vind ik moeilijk worden. Ja? Het is me nooit gevraagd. En ik weet ook niet hoe, hoe dat dan precies zou zijn. Is, is jou, uh, Even dokter Fink nog, want ja. waar gaat het over? Het gaat over een man, een dokter. Een, een beetje, die heeft een ouderwetse opvatting over het vak. Hij woont wel in een grote stad. Hij heeft uh, twee uh, kinderen, moderne kinderen. Maar hij heeft de opvatting, ik heb 3000 patiënten. Ik ben de vader van die patiënten. En dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Um, dus hij wil ook niet digitaliseren. Want dan zit je naar een computer te kijken en niet naar een patiënt. En ondertussen wordt zijn hele omgeving daar ontspan, uh, overspannen van. En uh, de serie begint met dat hij zit te Britje, Ziet er allemaal heel klassiek uit. En zijn vrouw legt een kaart die hem niet bevalt. En hij slaat er snoeihard bovenop de bek. En dan zegt zijn vrouw, nou, jij moet maar eens eventjes een tijdje apart gaan wonen. Er is iets met je een aan de hand. Een beetje gaan nadenken. Yeah. Dan gaat hij apart wonen. En dan blijkt, die man heeft 25 jaar onder een stolp van een heel goed geregeld leven gezeten namelijk door zijn vrouw die ook zijn assistent is dan gaat hij stol op de af en dan ziet hij wat er allemaal veranderd is in de wereld en dan voelt hij weer van alles hoge uh, pieken en diepe dalen. Wij beleven het vanuit, uh, ja, de, arts. vanuit, vanuit zijn... de arts. Ja, heel erg, extreem vanuit de arts. Hij heeft dus een hele subjectieve waarneming van de realiteit... omdat hij alles extreem ervaart. Dus wij, zo, wij kijken met hem mee naar, naar hoe hij de werkelijkheid ervaart. Door het geldgebrek heb je die afleveringen in moeten korten. Ja. Dat, dat kon, blijkbaar. Ja, ja, dat kon. En misschien is het wel... Is, 25 minuten is eigenlijk een comedy uh, uh, lengte. lengte, hè? Met twee uh, setjes, klaar. Maar wij gaan naar buiten en ja, het is een godswonder als het allemaal lukt. Uh, want het, is wel, het zijn eigenlijk acht speelfilmpjes filmpjes van 25 minuten. Dus dat is een heel nieuw concept. Het heeft misschien ook wel tot iets nieuws geleid. Want we hebben enorm moeten indikken alles. Het heeft een enorme vaart. Maar bezuinigingen al niet, ook in positieve zin. Misschien toe zouden kunnen leiden. Misschien? Gespeeld door jouw man, uh, Peter Blok. Ja. Die het ook, zei hij vorige keer hier, was hij gastreis meeschreef. Ja. Hoe ging dat? Nou, um, meeschreef... Hij heeft niet echt letterlijk. Hij schrijft een beetje op. Nee, dan gaan we, we zijn begonnen dat we in de auto stapten en uh, gewoon uit de oosten reden. Uiteindelijk zijn we in uh, Boedapest terechtgekomen. En dan, zit, uh, dan uh, zeg ik, Peet, ik stel me sowieso een scène voor met, uh, met oh, dokter Robert. Wat denk jij nou dat er gaat gebeuren? Of wat vind jij dat hij, uh, hoe, hoe hij moet reageren? Dus hij zit eigenlijk een beetje de vloer op te improviseren. En, en jij zit met de pen en in de hand, hand klaar. En hij denkt altijd dat hij maar wat flauwekul zit te zwetsen. Maar dat zit er heel <laughs> erg mooi. Ja, denkt hij dat, en ja omdat het los is. Het is, oh, ja. is onoverdacht. Dus hij zit in een flow. En maar zegt hij dan ook tegen jou als je het opgeschreven hebt... nee, dat is niet goed, je moet het anders doen? Ja, dan zegt hij... Met name Peter was, heeft er heel erg aan gehangen. Dat er loopt een jongetje mee in de serie. Die komt onverwacht komt die ineens mee. Met dokter Robert. Die, die, die zit ergens. En dan kijkt hij en dan ziet, ziet hij zichzelf als tienjarig jongetje. Dat jongetje heeft altijd hetzelfde aan als dokter Robert aan heeft. Um, en dat, is, dat jongetje is zijn ziel. Die zegt, ik zou het niet doen als ik jou was. Of hij zegt, ik zou Doe het nou maar. Um, en, uh, dat, en die praat met de stem van, van Robert. En dat is een heel vervreemdend element. En dat soort dingen heeft hij, daar heeft hij wel heel... heeft hij erin gebracht. Ja, dus heeft hij erg in de gaten gehouden dat dat erin blijft. Want dat zijn van die dingen die verzin je en die verdwijnen dan weer ja. zo. Daar heeft hij heel erg uh, Zo te horen, is het, is het een heel andere serie dan de series, ja. dokter series die nu, hè, dat is ja. wel heel populair lopen, Dokter ja. Deen Monique van der Ven, ja. uh, uh, en Dokter heet heette, Tom Hofman. Ja. Dit is een hele andere serie? Ja, ik denk het wel, ja. Daarom hebben we ook maar Dokter uit de titel gehaald. Ja, Vink gaat hij dus Fink. heten. Is, is jouw grootste frustratie ooit dat de AFRO deze omroep waar je nu zit. in de tijd niet ik zit meer.? bij de Vara? Ja, met, met de tv-serie. Oh, maar op op. nu in dit, dit radioprogramma op op. wordt door de AFRO uitgezonden. <laughs> dat wij dus uh, ooit <laughs> hebben besloten om oud geld niet meer uh, voor nou, te zetten. Ja, kijk, dat, dat, uh, ik, ik wilde er zelf mee ophouden. Want het was te zwaar na twintig afleveringen. Uiteindelijk werd het negentien, want het geld was op. Uh, maar uh, ik, my, al mijn personages, worden op een gegeven moment hoofdfiguren. Hè? Die aangetrouwde in de familie zouden eigenlijk bijpersonages zijn. Uh, Maud en Mietje in het andere huishouden. Maar die kregen allemaal hun eigen leven. Dus ik moest heel veel schoteltjes in de lucht houden. Toen heb ik tegen de Avro gezegd... ik ga een aflevering proberen, aflevering 13... waarin ik niet iedereen aan de bal laat zijn, maar één iemand dat werd Splinter, die ging uh, out-out met de bankjongens op de Veluwe. Volgden we alleen hem, dat was een hele afwijkende aflevering. Toen zei ik, als we het nou zo doen, dan red ik het door. wel. Ja. Dan kan ik nog heel lang door. Maar dat wilde de avond niet. Dat wilde ze we niet. Hebben aan, toen was Justine Pauw hoofddrama. We hebben even gevraagd hoe dat was, eigenlijk, die samenwerking tussen jullie. Er is geen kantje om zonder handschoenen aan te pakken... Ze, ze weet heel goed wat ze wil en, uh, en het is natuurlijk ja, het is voor een schrijver, uh, zeker van het formaat als Maria, is het natuurlijk ook moeilijk om uh, ja, te maken te krijgen met, uh, met dramaturgen en met hoofdendrama die soms wel eens uh, ook dingen moeten doen of moeten zeggen die ze zelfs niet altijd even leuk vinden. Het gaat er ook altijd om veel geld. Gaat om veel geld en moeilijk ja. met die dramaturgen overleggen, of niet? Nee, met die dramaturgen vond ik eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Um, hebben jullie gebotst in die tijd? We hebben gebotst over dat het zo afliep, ja. Heel erg gebotst. Want er was al een hele andere serie. Was al in de maak zonder dat ik dat wist. Bij de Avro. Ja. Ja. Maar hebben het we heeft erg over. Want daarom, ik wilde niet al te veel oude koeien uit de sloot halen, alhoewel we dat nu wel doen. Maar het heeft bij jou toch wel voor een breuk... een beetje in je carrière gezorgd, of niet? Ja. ja. In welke en, zin? Nou, um, Willem van der Zanden regisseerde toen Geld En wij waren echt in een enorme flow. We maakten elkaar echt beter met z'n allen. En uh, dat had... Uh, uh, nu is Geld een soort standaard voor kwaliteit geworden. Maar ook een soort... Incident gebleven. En we hadden wel met z'n allen enorm kunnen doorgroeien daarna. Er is niet gebruik gemaakt van het momentum. Nee. Ja. En dat, dat vind dat je is... nog steeds heel jammer? Ja, dat vind ik wel jammer. Ja. Van de andere kant ben ik toen naar het toneel gegaan. En dat heeft. Het is voor mij persoonlijk. Uh, is het niet een ramp geworden. Integendeel. Omdat je toneelstukken bent gaan schrijven? Heerlijk naar, uh, naar het toneel ben gegaan, ja. Waar moet het, vind jij over gaan in jouw stukken? Wat moeten mensen die jouw stuk gezien hebben, of het nou op tv of in het toneel is, het liefst meekrijgen? Ja, ik maak over heel verschillende onderwerpen uh, stukken. De hulp ging over de bankencrisis. Het doek ging over uh, uh, een, een acteurs, echtpaar over liefde. Over liefde voor toneel, liefde voor elkaar. Het is heel verschillend. Maar, maar wel thema's die altijd terugkomen, hè? Familie, vrienden en het onvermogen van mensen om met hun tijd ja, mee te gaan. dat, dat, dat uh, het onvermogen om, um, om jezelf eigenlijk uit te schakelen om onbaatzuchtig te zijn. Dat, dat kan niemand. En uh, dat is ook fijn, want daardoor kan je heel veel mooie drama's schrijven. Maar uh, ik, wil wel, ik, heb niet zo, ik wil altijd wel dat het troost brengt. Op de een of andere manier een beetje troost Maar Ik je zegt, jij doet het wel. Je bent wel onbaatzuchtig, je neemt zwervers mee naar huis. Ja, maar dat komt als die vrouw zegt... ik, uh, ik heb recht op troost, dan denk ik... Dan denk ik dat is een goede zin, zeg. Je hebt ook mijn stukken Kom gezien. Kom maar even binnen. Ja. Nee, maar uh, ik hou niet van cynische stukken. Dat, dat niet. er zijn en... geen pessimistische stukken, want nee. het gaat wel vaak zoals, over het onvermogen. Precies, ze zijn soms wel keihard, zoals Cloaca. Hè. Dat komt nu binnenkort... Weer opnieuw met, in het theater. Met, met nieuwe, nieuwe ja. jongens komt dat in het theater. En het is wel hard. Uh, ze laten elkaar enorm vallen. Maar het is niet cynisch in die zin... al die jongens hebben elke keer, op elk moment in het stuk, kan je denken... doe, doe nou zo, Er ja, zijn vier vrienden, die, die, die, uh, hartvrienden, zeg maar... Ja. maar die na uh, la, la, veel jaren bij elkaar komen... en uh. dan blijkt dat die vriendschap toch een beetje geërodeerd is. Ja. ja, ze nemen hem voor gratis. Ze denken, nou, dat zit wel goed, want we kennen elkaar al zo lang. Dat kan niet stuk. Ja. Nou, dat, dat, dat is gevaarlijk. Dat is in elke relatie gevaarlijk. Een carrière, een hang naar macht en geld, ja. zit in de weg. Ja, maar, je, maar dat is zo leuk aan het stuk, dat je het elke keer denkt... Als je nou linksaf gaat in plaats van rechtsaf, komt alles goed. Ja, ze doen het niet, maar... En waarom dan? Maar in die zin is dat wel uh, hoopgevend. Want? Nou, omdat je als publiek denkt, het, het zou anders zijn. Het kan. Het kan. Je hebt het destijds gemaakt natuurlijk met een, een groepje vrienden, zeg ik maar even. Maar ja. ook topacteurs, he, Willem van der Zanden Bakhuizen, Peter Blok... ook zat er bij Pierre Bokbuin natuurlijk, en Gijs Scholten van Aschad. En Jaap Spijkers, Willem en. Jaap Spijkers. En nu moeten anderen, Tigo Gernandt, uh, Guy Glemens, Thijs Reumers, Sigrid Sloot... Ja. Kunnen die daar tegen boksen, denk je? Uh, wat zijn nou Tigro Rennand, Thijs Reumer. Ja. Uh, Guy, denk ik, G Clemens. Guy Clemens oh. en Siergesloot, ja. Thijs en, Reumer? Ja. Uh, of die daar op kunnen boksen? Nee, en dat doen ze ook helemaal niet. Oh. Dat hebben ze zichzelf al voorgenomen, dat gaan we niet doen. En dat is, dat is heel terecht. Kijk, zo, wat er toen gebeurde met Kloaken, dat gaat gewoon nooit meer niet gebeuren. Niet meer gebeuren. Dus zij moeten er hun eigen draai aan geven. Precies. Ben je daarbij betrokken? Nee, helemaal niet. niet. Nee. Wil je ook niet? Nee. Waarom niet? Nou, omdat het, het is van hun. Ik heb inmiddels, ik denk wel, tien versies gezien van Kloaken over de hele wereld. Yeah. We hebben meer dan 600.000 mensen gezien inmiddels. Uh, dus, uh, pff, ik ben al... Je vindt het wel goed zo? Het is goed. Ooit een verklaring bedacht waarom het bijna overal letterlijk over de hele wereld een succes is, ja. behalve in Engeland? Um, uh, de Eng ja, dat, de Engelsen schreven daar hele duidelijke klare taal over. Wat zijn dit voor idiote mannen? Die kennen wij Ze geloofden niet. dat niet, Ze die het al hun emoties tentoonstrijden. Precies, sprijgen. wat een emotionele bommen. En dat is heel grappig, want wij in Nederland... wij ervaren die mannen als emotioneel gemankeerd. En in Engeland vonden ze het idioot extreme emotionele bommen, al die mannen. Het zegt meer over de Engelsen dan over Maria ja, Goos en ja, ons. Ja, het, het, het past totaal niet bij die cultuur, nee. Ja. En in Argentinië, daar, zijn er, dat, daar speelt het al drie jaar. Dat is heel grappig daar, dat, uh, daar. Wat ze daar zo leuk vinden, de mannenwereld en de vrouwenwereld is daar heel gescheiden. En vrouwen, over de hele wereld, vrouwen gaan naar het theater en die nemen mannen mee. En vrouwen krijgen dan een inkijkje in, in de mannenwereld. Dat vinden ze geweldig. Dus daar loopt het heel goed. Daar loopt het heel goed. Het gaat hier ook weer lopen, je zei het al. Uh, 26 oktober begrijp ik, in, in première in Haarlem. En je tv-serie Fink. dus ja. is dit najaar. Of volgend jaar, begin volgend jaar. Dus in maart. Te ja. zien bij de Varen. Ja. Dank voor dit gesprek, Maria Goos. Graag gedaan. Volgend uur gaan we debatteren, maar eerst even de bonus trek. We gaan weer luisteren naar Martin Cravia, tot aan de sterren en op internet. Wat er aan misstanden ontstaan is in dit circuit.